Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Italië mag niet zomaar asielzoekers opvangen in een kamp in Albanië. Dat zeggen Italiaanse rechters. Italië wil de migranten die op zee worden opgepikt... niet meer opvangen in Italië zelf... maar in een nieuw opvangcentrum in een ander land, in Albanië dus. En daar zouden ze dan moeten afwachten of ze asiel krijgen. Maar het mag dus niet van de rechter. Als iemand uit een onveilig land komt... dan mag diegene het proces in Italië zelf afwachten... Twaalf mensen die al naar het opvangcentrum waren toegebracht, mogen nu terug naar Italië. De ontploffing in een huis in Eindhoven gisteravond kwam waarschijnlijk door een kleine raketwerper. Dat zegt de politie. Drie mensen raakten erbij gewond en twee van hen zijn opgepakt. Mensen in de buurt zijn nog steeds geschrokken. Ik dacht ook bij mezelf: wie. Steeds iets in huis af, dan ben je denk ik niet helemaal goed bij je hoofd. Wie heeft er nou een mortier in zijn huis? De explosie zorgt voor veel schade aan het huis en ook aan dat van de buren. Zij moeten tijdelijk ergens anders gaan wonen nu. FC Barcelona moet een boete van een half miljoen euro betalen aan de Europese voetbalbond. De club zou hebben gesjoemeld met de inkomsten van televisierechten. Ze zouden vanwege financiële problemen een aandeel hebben verkocht. Maar zetten die extra inkomsten volgens de UEFA bewust niet goed in de boekhouding. En de Italiaanse waterpolemannen zijn voor een half jaar geschorst door de internationale zwembond. Aanleiding is hun mangedrag op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer. Heeft te maken met een wedstrijd tegen Hongarije. Italië verloor die en tijdens de wedstrijd werd een van hun doelpunten afgekeurd. Waren ze het niet mee eens? En later die dag zochten de Italiaanse waterpolers de confrontatie op met de scheidsrechters, zegt onze correspondent. Die avond op de parking toen ze op het punt stonden terug te vertrekken naar het Olympisch dorp... hebben de Italianen de scheidsrechters gezien. Zijn die spelers uitgestapt en hebben ze dat scheidsrechtersteam... Om... Singeld, verbaal en zelfs fysiek verspreid En de weg versperkt ook, zodat ze niet konden vluchten. Ja, en naast die schorsing van een half jaar... moet het Italiaanse waterpolo team ook 50.000 dollar boete betalen. Het weer dan nog vanavond in het zuiden en het oosten kans op regen. Morgen begint regenachtig, maar later is het vooral grijs... met tussendoor kans op een zonnetje bij 15 tot 17 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Sloten, Vaart vijf minuten op onthoud. En ook op de A10 bij de Koentunnel is de verdraging ook vijf minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu het weekend in. In no time.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 view Can't Take off the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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam is op sociale media met de dood bedreigd. Tegen stadszender AT5 zegt Halsema dat dat gebeurde... naar aanleiding van de demonstraties van 7 oktober. In verband met de doodsbedreiging heeft het OM een man van 59 aangehouden. Noord-Korea stuurt 12.000 militairen naar Oekraïne, meldt Zuid-Korea. Op satellietbeelden zijn de eerste militairen al gezien... op een legerbasis in Rusland voor training... Voetbalbond UEFA heeft een boete van een half miljoen euro opgelegd aan FC Barcelona. Die Spaanse voetbalclub zou hebben gesjoemeld met inkomsten uit televisierechten. En het weer van het zuidoosten uit regen. Vannacht is er kans op mist. Morgen eerst wat regen, later in het westen wat zon en het wordt een graad of 15. ZFM ZFM About No government warning about that promotion of the single life of the damn building It's the brim through the basher on the 45 Well, it's the brim through the basher on the 45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 I'm full of ash and I'm 45.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 Ik heb een meisje en het is al lieve schat En als ik aan haar denk dan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 But look at where I ended up Whether to live or die And it cuts like a knife She's a kept my love for her liked